Uur. Twee uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De uitbraak van ebola in het oosten van Congo... heeft inmiddels aan 100 mensen het leven gekost. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. De ziekte heerst vooral in het grensgebied met Oeganda en Rwanda. Sinds de uitbraak begin augustus zijn bijna 12.000 Congolezen gevaccineerd. De autoriteiten hebben de ebola-uitbraak nog niet onder controle. Probleem is dat het gaat om een onrustig gebied... waar veel mensen op de vlucht slaan voor etnisch geweld...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 In Nederland rijden er 3500 rond. Ze zijn vooral populair bij kinderopvangorganisaties. In Griekenland is een Kamerlid in elkaar geslagen... door extreemrechtse activisten. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Petros Konstantineas van de linkse regeringspartij Syriza... werd aangevallen nadat hij met zijn zoon een voetbalwedstrijd had bezocht... Griekse politieke partijen reageren geschokt. Het zou gaan om 30 daders. De politie heeft inmiddels vijf verdachten opgepakt. De verwondingen lijken niet ernstig. Waarschijnlijk kan de man snel uit het ziekenhuis worden ontslagen. In Argentinië roepen vakbonden op tot een nationale staking... om te protesteren tegen bezuinigingen. Ze willen vanaf morgen het werk 36 uur neerleggen. Argentinië verkeert in een financiële crisis... en krijgt miljarden van het Internationaal Monetair Fonds...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 Ritme, ritme van ZFM. to see We